Wij beginnen de les, nummer 5 van Rietsgeheim. Pagina 2, de regel 2, na de tweede punt. Dus hij heeft het over, Arie spreekt hier over de gebeden. Oh, de ochtendgebed is in het staat, in het teken van Arië, ja, zoals in de eerste regel, voor de eerste komen, Arie, Leo, Leeuw, uh, Gessadim, en dat is dus het gebed van Abraham. Trouwens, Arieh, Leeuw zijn de letters ook van Haari. Word gesecht, ha Ari wordt gezegd, haari, dus ha, ha wordt ook toegevoegd aan de voorkant. Dus als uh, lidteken van bepaalde lidteek, bepaalde uh, lidwoord, lid sorry, lidwoord, haari en arje. Twila minha basot shor dri. Weet je Shi'u, romezlo, shepashat, Tsavaro, al gabiya misbeh, le hishaket, kasher, wehu sot din. Let op, wat die verder zegt. Dus de ochtendgebed is geset. Ja, altijd weten wij dat dit ochtend is het gebed van geset. En nu het filat mincha het gebed van na de middag, na, na de middaggebed. Die staat onder teken van Shor, van os. Regel 3. En waarom is dat? Weet je na, we zullen we zien, weet je na Yitzchak en werd dit gebed, de middaggebed werd. Het middengebed werd geïntroduceerd uh, ge, uh, door Ietschak. Kijk nou hoe zegt hij, ge, uh, ingesteld of geïntroduceerd, ingesteld, van het woord Tycoon. Tycoon heeft gemaakt van dat gebed Ietschak. Dat dat is wat uh, dat daarover zin speelt... Het feit dat hij, ze paschat, zavaro, dat hij spree, letterlijk uh, sp sp spreide zijn uh, hals uit legde zijn hals uit ha ha ha spreegde zijn hals uit oftewel uh, legde zijn hals op uh, de gabea misbeeg, op het altaar. Lehi kashor om geslaagd te worden als een os. Behoe, hoe dien, en dat is het geheim van dien, dat is, en, dat is eigenlijk, de, de, in essentie is dat dien. Ook iets, was, al zijn leven was ver, verkeerde in dien, in ontzag en vrees voor Hashem, omdat hij had, zijn natuur was geworden. En hij moest ah, uh, Merkava's zijn. Van de van linker, van de linkerlijn. Een enorme uh, opgave was gelegd. Was aan hem gegeven en gelegd ook op zijn schouders. Punt. Tvilat Arwit vier בסוד נשר, שהיי מרחףת אל בנה, כח יעקב בגידול בנה. תפילת ארвид בסוד את Gebet van ארвид van avondgebet. Het avondgebet is staat ondertekend van נשר van Adlar vier. שהיי Welke adelaar, een vrouwelijke adelaar, Meragevet eh scheert over haar zonen, dus over de kuikentjes die in het nest liggen. Kach, Jacob begiddelt, vanaf zo is het ook Jacob, zo doet ook Jacob in het grootbrengen van zijn zonen. hier, naar de punt. Kijk, wat hij ons steeds, wat wij tegenkomen, dat ik niet blijf verhalen dingen, dat jij begrijpt dat deze kracht Jacob, eh, dat dit de middelste lijn, dat je veret, en dat het gebed is, avondgebed, wat het is, zo, so, die beelden, die beelden die hij geeft, dat is ook de, de kracht die ook jij probeert moet zoeken in jezelf en proberen dat waar te nemen steeds. En steeds dus kijken naar, niet naar Jacob, niet naar Adelaar, niet naar Abraham, wie, wie er ook mogen zijn, dat alsof zij buiten jou is. Maar al deze krachten heb je in jezelf. En die moet je aanwakkeren in de juiste verhoudingen. Zij moeten bij jou gaan werken naar behoren. Dat is dan wat wij daarmee bereiken, de overeenkomst naar En niets is buiten jou. Dat moet jou absoluut niet interesseren. Och ma'am maar razal. makriv akorban. Aja fajf joret demut arje vichuleh. Uchema Mara zoals de Torah geleerden hadden gezegd, ook wij hebben dat geleerd ook in onze zorg. Kasheh Yomakriv Korban, wanneer zij, toen zij in Israël, toen zij een over-overraande deden, in de Tempel, op het Altaar, toen zij die dieren brachten als over, niet alleen dieren, maar ook uh, meel en alle andere dingen, uh, die wij tegenkomen daar in de tempeldienst. Dat dat wanneer zij brachten overs of deden, ah ja, Juret, kwam er van boven naar beneden, naar het altaar, kwam, daalden af, een iets wat leek op een leeuw enzovoort. Duidelijk, wanneer, let op, we hebben dat ook geleerd, maar in de zoger, maar dan wanneer zij in de tempel uh, uh, offeranden brachten en ochtends was het, wanneer is het ochtends was het, ochtends, toen. Uh, steeds daalde en, en het was aangenomen, het de het over, overrande werd aangenomen van boven. Dat wil zeggen, de, de juiste instelling was beneden. Dan kwam er van boven zo'n, uh, als beeld van uh, een leeuw. Dat wil zeggen, in het gevoel kwam er een gezet van boven. Daardoor. Duidelijk. Maar nu hebben we geen tempels. Eh, wordt er is geen overhand, wordt geen dus gebracht. In plaats daarvan, mijn vrienden, zijn ingesteld die drie gebeden: ochtend, middag en avondgebed. Want ook zo was ook de dienst in de tempel. Maar het komt omdat het, is, het was geen behoefte meer, na de komst van Yeshua was er geen behoefte meer aan de tempel van uh, steen en beton. Als het ware. Toen was er nog geen beton, maar met brandsteen van al die materialen, maar de tempel verplaatste... Met de komst van Yeshua in het hart van de mens. Maar precies dezelfde verhouding verhoudingen zoals so het in de tempeldienst. Uh, Moshe heeft dat van boven, van, van Hashem heeft dat gezien op de berg Sinai en bracht het allemaal naar beneden. Als zinnebeeld van uh, het hart van de mens, de tempel. Binnen de mens. Zo is het ook bij ons. Eh, de Torah geleerden, van, nou, dus van, de, van de tweede eh, van de grote vergadering, zij hadden het opgesteld, het gebed, dat helemaal dekt, als het ware, eh, overeenkomt naar krachten met wat, de dienst, de tempeldienst, de tempeldienst. En daarom ook onze gebeden zijn ook absoluut zo gestructureerd, dat wij op deze manier uh, die drie gebeden, door drie gebeden uit te spreken, betekent in het hart uit te spreken, hoeft niet... Uh, woordelijk, mag wel, maar het hoeft niet altijd zo te zijn, het hart is waar de Shem naar luistert, maar wij moeten wel leren hoe dat werkt, en door het leren van hoe die gebeden opgemaakt zijn, uh, en in het licht van hoe Ari dat van boven heeft het naar ons gebracht, aan hem, alleen aan hem werd het gegeven, uh, van boven toegestaan om het naar ons te brengen. Dat hij ook, hij is Arië zie je, dat de ha Arië is precies dezelfde letters als Arië, als Leeuw. En da daardoor, daardoor verkrijgen wij um, de Kilim in dat zij gaan werken in dezelfde verhouding zoals in de tempeldienst, en daarmee komt ook bij ons het beeld van Arië enzovoort. Het beeld van Leeuw, wanneer wij erom zullen, om iets zullen vragen, enzovoort. De regel 5, na de eerste punt. Wa adam amit palel bachol jom. Met ake dalet ragley a Kijk naar nou wat die zegt ons. Elke woord is, is moet je ter harte nemen. Zelfde dat werk doen. Wa adam amit palel bachol jom en de mens die biedt elke dag met een kind dat het reglement kwa. corrigeert daarmee vier poten van de goddelijke wagen. Punt. Wie is de goddelijke wagen? Wa wa dat is die mal goed. Punt vijf na de laatste punt. We im chaswe shalom en in Jes, neget zes Eilugimil achirim. Kijk, kijk, kijk wat hij zegt ons. En indien de mens dan God verhoeden, God verhoeden niet juist zich eh, geen intentie bij zijn gebeden opbrengt, dus intentie omwille van het geven, let op. Jes, neget Eilugimil Achirim dan. Tegenover deze drie van het heilige, tegenover deze drie heilige beesten, als het ware dus de krachten van Arië, Leo, Shor, os, en Nesher, adeler, daar zijn dan anders, zijn, dan zijn er drie andere die tegenover liggen, andere drie beesten die daar tegenover staan dus die beesten van de Sitra Achra zes na de punt. Wehem kelev, nets, chamor, klipot, weze, shamar, shlomo, einacha, lenachah, yabitu. Iski is hier ala adam kashu mit palen ikaven shit het vilato bakavana nikubalet kiedy shyakri v baholju tfilato bimkum korban вайбах вай вай пахат вай пахат бен 8 ихтафугу гимל клипот аналь взеху ленахер крашей ты вот хелев נץ גמור лавай водел все лето Uh, vijf na de laatste punt, zes zes na de punt en die drie, dus die drie die dus als tegenliggers van de drie beesten in het goede, in het heilige, dus die drie beesten van de klipoot die de mens eh uh, naar zich toe trekt de uitwerking van hen, wanneer hij niet uh, ingesteld wordt bij zijn gebeden, omwille van het geven. Die zijn, we hem, die zijn, let op, kelf hond, niets te maken heeft natuurlijk met de hond in de onze wereld, maar de kracht daarvan. Net als hond, blaft. Blaft vaak om, om niets. Van de lippen en naar buiten. Dat is kelef, hond. En dan, let op wat, wat je zegt. Kelef is dus hond, ja? En als je kijkt naar het woord hond, dan is het, die blaft alleen maar. En de hond is, als je kijkt naar het woord kelef, dan is het ke lef, Als hart. Dus het is niet... Niet in iets een beest dat hart heeft, maar kef ke als hart. Die doet het alsof het alsof hij hart heeft, maar die heeft geen hart. Uh, Kelef, dus uh, uh, hond En Kelef is ook heeft ook gematria bon. Ja, maar daar tegenover de malgoed staande. Malgoed is bon 52. Ja. En zo ook Kelf. Maar daar, en, maar daar tegenover in, uh, in het systeem van de onreine kracht. Ja, dus de goed opletten is niets te maken heeft met de, met de dieren in onze wereld. Die zijn allemaal uh, uh, Zoals hij zei niet, wij hebben de, net, de tweede dier van de onreine krachten. Dat is net, net is uh, zoals uh, Havik, zou ik zeggen, Havik. Ja, Havik lijkt ook op, uh, op adelaar maar het is toch wel anders. Hamor, uh, en de derde is hamoor ezel. Ezel is ook heel anders dan os. Shor. En Kelev, hond, is ook anders dan leo. In het Heilige. Klipot, die drie zijn klipot. We zegen, we zijn schloma, en dat is wat Schloma Salomo, koning Salomo zegt. Een echte, een echte bij het, bij je Yabitu. ogen, laat jouw ogen, je ogen, uh, laat je ogen vooruit vooruitkijken, voor jou keken. Tegenover, tegenover als het ware jou, jezelf tegenover jou keken. Wat bedoelde hij ermee? voor jou uitkeken, kan je zeggen. Hij is hier alle adam, hij waarschuwde de mens, ka ze hout palet dat wanneer, dat wanneer hij bidt, de reichel je kan kawend dat laat hem de mens zich instellen met de intentie che te het wil dat zijn gebed zou zijn bakavana mekubelet met de aannemelijke Intentie, aannemelijk boven, opdat hij telkens elke dag euh, zijn gebed, let op, zijn gebed zou als overrande brengen, in plaats van een overrande zoals het gebracht werd in de tempel, in plaats van een beest. Of andere dingen, die materiële dingen, die zij brachten, olie, meel, dat soort dingen. In plaats daarvan is het, uh, de mens moet brengen als over zijn gebed, elke dag. En dat hij moet, daarbij moet je ook uh, in gedachten hebben, in jouw hart hebben, in intentie hebben dat jouw gebed is in plaats, in plaats van korban, in plaats van offeranden zoals het in de tempel was. En verder, verder is het nog, weepa, weepa geet, en laat de mens dan ontzag hebben, nee, laat de mens dan vrezen. Wat voor vrees moet dan de mens hebben? Ben, acht, je gaat voegen, dat vrezen, uh, dat voor vrezen voor die drie klipoot, zoals boven gezegd werd, dat zij zijn, ge, dat zij die klipoot, die drie beesten, die dat zij uh, zijn, dat zij zijn gebed niet zullen uh, oppakken grijpen aan zijn gebed. En dat kan alleen wanneer hij niet de juiste kabana heeft. op, dan pakken die drie aangestelde drie beesten dan pakken zijn gebed. En dat gaat naar de klipoot in plaats van de mens. We zeggen hoe En dat is wat slomo uh, koning Salomo zegt. Lena tegenover jou. Voor, je uit, voor jou uitkeken, ja, tegenover jou. Dat het woord, dat het woord nageag, het woord, het woord uh, le, ja, el, of lamet voor het woord nageag, is betekent is het, een, als het ware, een voorvoegsel uh, aan. Dus het behoort niet bij het woord zelf, het woord zelf, het woord zelf is, nageeg, nageeg, tegenover jou. En dat is, die bestaat uit drie letters, nun, kaf en ged. En hij zegt niet, er is woord, en dat zijn de eerste letters van die drie, elke letter van dat woord nageeg, wat uh, Salomo heeft geschreven, dat woord nageeg, nageeg, is uh, he is de eerste letter van een van die drie dieren van de klipoot. Dat heet de woord, de eerste letters van de woorden kelef, hond. Zie je dat in het midden, na gagen, dan zie je in het midden, heb je de letter kaf. En hier hebben we het kelef. En dan... De hond begint met de kaf. En dan nets, oftewel havik begint met een noen. En gamoor begint met een ged. De eerste letters van die van het woord nageg. Weim nee. tira. fem kirae meilu vitehaven ka negen 9 basel va vafecha ya shiru ya shiru We zullen steeds veel meer veel versen stukken van versen uit het heilige schrift tegenkomen zullen komen en ik vertaal ze gewoon zo probeer ik zo Eenvoudig mogelijk hen te vertalen naar mijn vermogen en niet uh, klassiek, omdat uh, alleen, alleen wat, wat uh, topjes, als, als het ware, daarvan. Maar, dat, maar wij wel, wel moeten we wel goed kijken, zelf leren al in deze fase van onze studie ook kijken naar die heilige verzen uit, dus uit het. Hele geschreven. Weim, tjer emi eilu, en indien jij zal, staat het ook zo geschreven. Dus hij richt zich tot, tot jou, tot iedere van ons. Weim, tjer emi eilu, indien jij zal vrezen voor hen, voor deze drie, beesten van die, die, die klipot. Weet ik aan en zal je instellen met de intentie zoals gezegd werd. Negen basé daarmee zal het uh, opgaan, zal het geschieden wat geschreven staat in het Heilige Schrift. Als ik zeg het Heilige Schrift betekent de hele Tanach, dan specificeren wij niet waar precies, maar zo is het dan weten we waar we het over hebben. Wava vega, jashiru nekdege, dan zal het geschieden ten aanzien van jou zal opgaan, wat staat geschreven in het Torah, Wava vega en jouw gevleugelden zullen zingen om jou, letterlijk tegenover jou, ten opzichte van jou, wie zijn dat gevreugelde? Dat zijn engelen. Hè? Engelen, de engelen. En interessant wat hij staat in dat vers. Jouw engelen. Zie dat, jouw engelen. Dus de engelen die jij aanroept. Die behoren ook tot jouw wortel, jouw persoonlijke wortel. Geestelijke wortel, duidelijk, en niet zomaar uh, een, een potnaat van allen, van de hele mensheid, want dan zou niet staan in de Torah van jouw engelen, jouw gev gevleugelde. zij dus die het gebed, jouw persoonlijke gebed, brengen omhoog op hun vleugels, dat zij zullen... Zingen, lofzang zullen ze zingen om jou, tegenover jou. Zij zullen het brengen omhoog, naar boven, naar de malgoed van de wereld, het zieloed. En daarom staat het ook, um, staat het ook, engelen staat het ook dan in het meervoud. Waarom? Omdat elke engel heeft alleen maar zijn eigen taak. De ene, uh, jij doet een gebed hier op aarde, en het gebed wordt opgevangen door de lagere engelen, engelen die in de wereld Asia zijn. Deze brengen dat helemaal naar boven tot het einde van de wereld Asia, en daar geven ze het is estafette aan, aan de volgende engel of engelen, die pakken dan jouw gebed en zij zien dan in jouw gebed weer een andere of extra gehalte geven aan jouw gebed. Dat past bij hen, bij hun niveau, van het niveau van Yetzirah, wild Yetzirah. En zij brengen het omhoog naar het einde boven het plafond van de wereld Yitzhira. En dan daar wachten de engelen van de wereld Bria op, uh, hen op. En zij nemen het estafette, dat stokje estafette, uh, het gebed over. Op hun vleugels en brengen dat boven nog naar de malgoed van de wereld, het ziel.